3 uur. Ewa ter Jong met het NOS journaal. Slachtoffers van de georganiseerde misdaad in Mexico kunnen binnenkort aanspraak maken op een schadevergoeding. Het parlement heeft een wet daarvoor aangenomen. Slachtoffers van bijvoorbeeld ontvoeringen kunnen financiële, medische en juridische hulp krijgen. En ook familieleden van mensen die zijn vermoord kunnen aanspraak maken op maximaal 70.000 dollar. President Calderon besloot in 2006 het leger in te zetten tegen de drugskartels in Mexico. En sindsdien zijn door drugsgerelateerd geweld zo'n 50.000 mensen omgekomen. In de hoofdstad van Mali, Bamako, zijn op verschillende plekken gevechten gemeld. Er waren schotenwisselingen tussen militairen die in maart een pleegden... en elite-eenheden die trouw zijn gebleven aan de verdreven president Touré.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 Met Renze Klamer. U luistert naar het de tweede uur van het uh, radioprogramma Dit is de Nacht. Uh, en vanmiddag, uh, we hebben altijd uh, als EO, of tenminste van maandag tot en met donderdag, een programma. Dit is de Dag. En dan ging het uh, vanmiddag dus eventjes over Koningindag. En daar hebben we het afgelopen uur ook over gehad. Uh, maar het ging ook over buren. En uh, nou ja, hoe je als, uh, als Nederlandse burger tegenwoordig met je buren omgaat. Als ik dan nou even naar mezelf kijk, ik moet me erop betrappen... dat ik eigenlijk niet zoveel van mijn buren ken. En uh, vroeger, uh, toen woonde ik op zo uh, in zo'n zo soort hofje op een pleintje. En dan kom je toch wat sneller buiten. Maar als je gewoon in een soort appartementje woont... ja, wie ernaast je woont op balkon, geen idee. Is dat, uh, is dat slecht en hoe is dat uh, bij u? Nou, vanmiddag ging Maarten Hag uh, dezelfde verslaggever als die even de reportage deed over de, over de vlaggen, al niet buiten hangen op Koninginnedag. Die ging ook de straat om eens even te kijken hoe mensen uh, omgaan met hun buren en of ze die al dan niet kennen. Het, uh, het item heet Betrokken Buurt, we gaan even luisteren. Ruim twee jaar woon ik nu in de Stijnwijk in Edeveldhuizen. Een leuke, rustige buurt. Maar wat ik jammer vind is dat ik nauwelijks contact heb met de buren in mijn wijk.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 Zij is erg actief in mijn wijk Veldhuizen. Ik ben gewoon vorig jaar opgestaan naar weer een negatief artikel in de Volkskrant was het vorig jaar. werd weer Ede Veldhuizen onderuit gehaald van iets wat tien jaar geleden gebeurd was. En toen heb ik gezegd van dat gaan we anders doen. Ik, ga, ik wil gewoon Veldhuizen op de kaart zetten als een goede wijk. Niet alleen maar gezeur en narigheid. Overal gebeurt wat. Ook Veldhuizen. We zijn niet heilig hier, er gebeurt hier ook wel eens wat. Maar niet meer zo extreem als dat iedere keer wordt afgeschilderd. Om de wijk positief op de kaart te zetten, organiseert Jolanda samen met anderen... op deze Koninginnedag het multiculturele festijn Cultinair.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 Die zijn er nog steeds, die jongeren, die hebben we nog steeds problemen mee. Eerst wel, die is ook bezig om elke avond te surveilleren in Veldhuizen... bij de bruggetje, het beruchte bruggetje. Ja, nou, dat beruchte bruggetje. Een kennis van mij is uh, door tien jongeren, met name Marokkanen... van de fiets getrokken en geschopt. Ja, ja precies. Dus daar zijn we mee bezig. Ja. Ik kan zelf ook mijn steentje bijdragen aan zo'n surveillance. In mijn eigen stukje wijk hoor ik van Mark Obink. Die is ook al betrokken bij Cultinair... en voorzitter van de buurtbelangenvereniging Stijnwijk. Nou, concrete acties is dat zelfs mensen zelf ook actie... Daarin ondernemen. Rond de Engstein is het toen ook gewoon gesurveilleerd. Er is eigenlijk een soort buurtwacht ontstaan. Dan ontstaat er dus een buurtwacht. Ja, en dat zetten we dan ook in als het ja, zeg maar nog weer, weer spant. Maar we mogen zeggen dat het tegenwoordig gewoon uh, goed, goed verloopt. Maar op het moment dat er dus wat aan de hand is, dan gebeurt er ook echt wat. Ja. Maar mijn drie actieve wijkbewoners hebben het eigenlijk liever over de positieve activiteiten. Die moeten zorgen voor meer saamhorigheid in de wijk. Dat gaat uh, van de tennistafel uh, op de Herenhof. We hebben een uh, mozaïekbankje in de wijk, Hartverveldhuis. Ja. Er zitten een aantal dames uh, met vanuit een christelijke achtergrond hebben ze een huiskamer gecreëerd. En daar wordt eens in de maand worden daar maaltijden geserveerd voor alleenstaande moeders met kinderen. Dat betekent dat de buurbelangenvereniging Stijnwijk een straatspeeldag, of noem het maar een parkdag, organiseert. En er is ook een prachtig sportproject van ook Marokkaanse allochtone jongeren die dreigen te ontsporen. En dat is heel belangrijk voor de bewoners om natuurlijk verder te gaan, omdat ze niet stil bij staan, natuurlijk, wat gebeurd is in tien jaar geleden. Als je, je samen heeft. eet, ga je ook samen praten. En de is Als je met elkaar gaat praten, dat je misschien begrijpt waarom iemand hun doet draagt. Ik, ik had ook vooroordelen. Ik heb ook, ik heb ook mijn ervaringen met Marokkaanse jongeren. En, en, en dan kom je toch weer bij een hele oude slogan. Verbeter de wereld, maar begin wel bij jezelf. Er gebeuren dus eigenlijk heel veel mooie dingen in mijn wijk. Als je het maar wil zien. Maar de wijk is groot en in mijn eigen straat merk ik er nog niet zoveel van. Maar ook daar heeft Jolanda briefjes ervaring mee en goede tips ja. voor. Nou.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 Wie weet wat er nog van komt. zou wel heel leuk wezen. Leuk idee. Dit jaar misschien met Burendag, eind september? Ja, dan ga, ik vind het een leuk idee. Gaan we het doen. Ja, ja. Dat was een uh, reportage uit het uh, programma Dit is de dag van, uh, van afgelopen middag. Uh, Maarten die gaat uh, barbecue in september met zijn buren. Maar ik ben benieuwd, uh, hoe gaat u met uw buren om? Kent u ze überhaupt wel? Spreekt u ze wel eens? En uh, nou, ja, wordt er bij u in de wijk ook wel eens zoiets georganiseerd... Of in de straat, zoals een, een buurtbarbecue. Uh, hoe, hoe gaat dat misschien met de, met de cultuurmix tussen u en uw buren? Was het vroeger allemaal beter? Laat het mij weten. Uh, 0800-1121, dan kunnen we er met elkaar over praten. U kunt ook eventjes een mailtje sturen als u, als u niet hoeft van bellen. Dat mag dan naar nacht.io.nl of eventjes reageren via Twitter. Dat kan dan met uh, aapstaartje dit is de nacht of met hashtag dit is de nacht. Ik, uh, ik ben erg benieuwd. Ik zei het net zelf al, uh, mijn eigen buren, ik uh, moet eerlijk bekennen... Ik, ik weet niet zo 1, 2, 3, wie het allemaal zijn. Ik woon ook nog niet zo heel lang waar ik nu woon. Maar eigenlijk zou ik het best wel leuk vinden als er een keer een, een barbecue wordt georganiseerd. Misschien moet ik dat ook zelf maar eens doen. Nou, laat even weten hoe u erover denkt. Dan gaan we daar zo meteen met elkaar over praten. Nadat we geluisterd hebben naar Crowded House en Four Seasons in One Way. Four Seasons in One Day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 Thousands in one day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 Daar hebben we het vannacht over. Aan de telefoon heb ik uh, Gerda. Gerda, goeienacht. Goeienacht, reclame. Kijk. U belt uit Delft, hè? Ik ja, ik woon al uh, ik woon bijna 50 jaar in Delft. Ja. En Is dat een gezellige stad? oktober 2010. Woon ik nu in een, ik uh, u uh, net ook vertellen, een soort hofje. Ja. In de vorm van een letter U. Oké. Okay. En dan woon ik uh, de van, um, naast mij, uh, ik, ik uh, woon een buurman, ja. een Hollander, ik ben zelf uh, Papel van uh, origine. Ja. En het um, is dus een Hollandse buurman en vanaf dag één dat ik uh, uh, ging voorstellen van uh, goeiemiddag, ik ben een nieuwe buurvrouw. Mm -hmm. Hij keek me van top tot teen aan en hij zegt in plat delf... Ik dacht even, je kon bij me douchen. Ik denk, oké okay, meneer. Nou, bijzondere kennismaking. U, u, u weet niet aan wie, wie u uw sheetkaartje hebt afgegeven. Ja. Ik ben 1,53 meter en bruin, krullen. Ik ja. ben, uh, maar goed. Dus ik keek die man aan ik denk, oké, okay, heb ik weer... Nou, ik ga naar huis. Ik denk, nou, daar ben je mooi klaar mee. Ja. En, en ik ben alleenstaande vrouw van uh, bijna 60. Mm -hmm. En uh, ja. Wat moet ik hier nou weer mee? En ik woon al vijf, bijna 50 jaar in Delft. En ik heb me in principe nooit. Ja. Ik zal hem kort zeggen: het is van een oversekte hufte. Zo. Dat is een flinke taal. Toen hij dat zei, ik dacht dat u uh, bij me kwam douchen bent u toen meteen weggelopen? Nee, nee, ik bleef gewoon staan en uh, gewoon hem aankijken. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, ik, ik ben voor niemand bang en ik schaam me nergens voor. Maar, maar zei maar, u dan niet van, nou, uh, hallo, uh, doe even normaal, ik kom gewoon kennis maken. Sorry? Zei u dan niet tegen hem van, uh, ging het gesprek nog verder of heeft u meteen afgekapt toen nee, hij dat zei? Nee, nee. Voor mij was het uh, afgelopen. Ik kijk hem alleen maar aan. Van, uh, en ik draai me om en ik ga naar, naar huis. En ja. ik kom binnen en ik, ik, ik, ik ga net als die chocomel sh reclame. Ga ik echt zo van, uh, oké okay Gerda, heb jij weer. <laughs> ja Maar nou komt het het alle vervelendste. Ja. Uh, Hier voor mij woonde een weduwe. Een mm -hmm. Spaanse mevrouwtje. En haar zoon die kwam een paar keer hier om post op te halen. En die, die, die ging me aan mij dus een beetje vertellen van... nou, ik hoop dat je het uh, naar je zin gaat krijgen hier, bla, bla, bla. Uh, want uh, het is niet zo'n aardige manier hiernaast. Ik zeg, oh ja, hoezo? Dus ik had de hele voorval van het voorstellen niet, niet verteld aan de zoon van de overleden... Zijn overleden moeder. Ja. En hij kon nog post halen. Ja. In het begin toen ik net hier woonde. Mm -hmm. Nou, eh, wat bleek nou? Dus echt waar, deze buurman die terroriseerde zijn moeder. Oh. Hij had last van haar tv, van haar rondje. En van, en van nu, naarmate ik langer hier woon, hoor ik van de benedenburen, zij, uh, allemaal. Hij had, uh, hij terroriseerde haar, dat zij uh, s morgens... Hij had last van haar koffiezetapparaat. Hij, had gewoon, hij, had... hij theoriseerde haar gewoon. Hij kwam vaak ja, klagen ik over, over dan overlast. Dat heb je aan mij een goeie. Oké. Okay. Maar, maar u, u heeft hem toen even gesproken bij de deur in 2010. Heeft u hem daarna nog een keer gesproken? Sorry? Heeft u hem daarna nog een keer gesproken? Na die eerste uh, kennismaking, die, die, die buurman? Uh, nou ja, hij zit... Mijn woonkamer zit aan mijn keuken, we wonen naast elkaar. Ja, maar, maar spreekt u elkaar eens of, of vermijdt u elkaar we, we, we nu? We hebben de lange kant, dan heb je een lift en de korte kant van de galerij. Ja. We hebben, ja, het is ook heel apart gebouwd hier. Je hebt je balkon en galerij aan één. Dus het stukje balkon is van mij en iedereen, die lopen, we lopen langs elkaar heen. Ja. Ja, het is, het, ja het, het, het, het is een te gekke ligging. Het, is, het, het ligt tegen Rijswijk aan. Ja, ja maar, maar even concreet. Dus u, u ziet hem nog wel regelmatig. Uh, gewoon in, ja, in het voorbijgaan. Ja, maar, maar spreekt u hem dan aan of zeggen jullie gewoon niks met tegen elkaar? Nee, ik heb hem... Uh, het is helaas heel vervelend, maar ik heb hem 5 mei... Vorig jaar 5 mei... Ja. Heb ik hem, uh, heb ik hem gewoon uh, de waarheid in, in zijn gezicht gezegd. Ik zeg één ding, meneer... Zolang ik in dit land woon, heb ik nog nooit gehoord dat je je buren mag uitkiezen. Ja, ik ben niks van u, ik wil niks van u. Het enige wat, waarom u mij kent, is dat ik naast u ben komen wonen. Voor de rest wil ik niks met u te maken hebben. Nee. Ja, ja, ja dat zijn mensen. Ik zei, dat hoeft u mij niet te vertellen. Ja, je bent onbereikbaar. U, u moet mij ook niet bereiken. Oké. Okay. Dus hij, ja, hij, hij gaf dat aan ik... dat hij eigenlijk wel meer contact wilde. Sorry? Hij gaf aan dat hij wel contact wilde. Ja, dat is vanaf dag één toch al duidelijk. Ja. Maar dan meer op de. Nou, hij, hij, hij wilde op een seksuele manier contacten. En niet ik, gewoon ik als ben, buurman. Uh, ik, ik, ik ben niet haardragend uh, of. Uh, bedoel, maar daar nou hoor ik die verhalen van die zoon. Ja. En van de oudere vrouwtjes beneden. Ja. Uh, ande, uh, en dan wordt het allemaal van, niet beter van. Deze meneer die, die, die, die, uh, verdient mijn uh, aandacht en alles. Okay. Helemaal niet. Ik, dus ik, wat doe ik? Ik, ik negeer al uh, een jaar. Okay. 5 mei is het een jaar. Ja. Hé hey Gerda, hoe, hoe zit het met jouw... Jou, wat noem ik 5 mei naam? Wacht uh, even Gerda, hoe zit nee. het met jouw andere buren? Hoe zit het met jouw uh, andere, nee. huh? jou andere buren? Heb je daar wel contact mee? En hebben jullie wel ja, eens dat, iets... Dat is, dat, is het nou, dat is namelijk het grappige. Men draagt mij op, op, op handen hier. De, de hele ja, jong, oud, iedereen... Uh, ja, Ja, alle, alle andere... Maar... Wat, wat ben jij bescheiden? Sorry? Wat ben jij bescheiden? <laughs> Ieder, iedereen draagt jou op handen in de buurt. Sorry? Nee, ik, ik, je, je bent verder, behalve dan bij je buurman ben je gewoon erg geliefd in de buurt, zeg je. Ja, ik, ik ben uh, beroemd en berucht in Delft. Oh, in heel Delft zelf? Nou, doe maar. Ja, ik ben dochter van Kai Sheppel. Mijn vader is... Uh, Toevallig is vandaag zijn 99 verjaardag. Ja. Papa is, was de leider van uh, Paapwas. Okay. Wij, wij, wij zijn... Uh, ja. Oké. Okay. Ja. Maar... Dus uh, ik, ik ken iedereen. Iedereen kent mij. Okay. En, en uh, ik doe uh, Ik hou van mensen. En ik, ik benader mensen altijd... Uh, uh, in principe nooit vijandig, maar als wie dan ook ongevraagd lelijk tegen me doet, ja, dan ben je me kwijt. Oké. Okay. hey Gerda, dank je wel even voor ja. jouw verhaal uh, vannacht over de buurman. Sorry? Ik zeg dank je wel voor jouw verhaal vannacht over, over de buurman. En uh, blijf nog even lekker luisteren. Ja, maar ik, ik wil dit met, met, ik wil dit met, met name vertellen dat het, uh, dat het gewoon heel vervelend is. Dat, ja. ja dat is, dit is nou echt... Een rotte appel in de man, okay. Nou, jou, jouw punt is gemaakt, hoor. Ja, ja. Oké. Okay. En nu uh, bedankt en een fijne uitzending en ik blijf nog wakker. Dankjewel. Veel luisterplezier. Ja. Doei. Ja, ik heb namelijk ook al een tijdje in, in de wacht zitten. Meneer Van Tongen. Hallo, meneer Van Tongen. Van Tongeren. Tongeren, sorry. Ja, ik woon in Haren bij Os. ja. En uh, er is eentje hier bij mij in de straat, ik woon is dus achter de kerk. Ja. En uh, dat is een hele lastige iemand. Dat is uh, verreweg ook nog familie van mij. Maar die negeer ik ook gewoon. Oh ja, waarom? Ik heb, ik, ik heb niks met die man. En, en waarom niet? Ja, nou, omdat hij mensen naroept. Hij drinkt heel veel. Uh, hij is lastig. Hij commandeert mensen. Nou, en... Wij wonen dus hier te, uh, drie onder, twee onder één kap. Ja. Kijk, en uh, ik woon dus in dezelfde blok. En mijn buurvrouw die is ook familie. En aan de andere kant is ook familie. ja Kijk, en dan kan ik zomaar binnenlopen. Ja? Dus wij helpen elkaar ook. Oké, okay. en, en binnenlopen, je kan ook lekker af en toe bij elkaar eten... en een beetje bijkletsen. En, uh... Nou, eten dat doen we bij elkaar niet. Maar we gaan oh, ja. wel eens ooit op de koffie... of uh, een praatje maken of zo. Ja. daar wel. Okay. Kijk maar, kijk bij ons in Haren ook, er is ook heel veel sociale, sociaal contact. Mm -hmm. u. Kijk, vroeger waren we dus, ik ben al 58, yeah. maar vroeger waren wij dus meer afhankelijk van elkaar. Oh ja? Yeah. Kijk, ja, omdat ik dus uit een boeren, klein, klein boerendorp kom. Ja. Yeah. En mensen hadden elkaar nodig, dus ook qua vee en zo. Dus eh, toen waren ze dus ook wel een beetje socialer, maar dat is tegenwoordig... Meer van iedereen voor zichzelf. Iedereen kijkt, uh, kijkt naar zijn eigen. Ja, en haren is dat anders? in haren is dat wel anders, Want ja. jullie zijn, uh, ik, ik lees hier even op Wikipedia, 18.000 inwoners. Dat is niet zoveel. Dat is wel extra gezellig. Nee, nee, nee. nee. Hier wonen er minder. Hier wonen maar 750 mensen. Oh, wacht even. Over, over welk haren heb je het dan? Over het Groningse haren? Haren bij Os. Ah, haren bij Os. Ik woon hier in meer en het is ook een veel rijker dorp, want ik heb, eh, ik woon, ik zeg, achter de kerk en het is een klooster. Klooster Bethlehem. Ja. Moet maar eens de zin in toetsen, zeg je in de net. En eh, er zijn namelijk allerlei feesten, ook uit het hele land. Ah, oké. Okay. Oh, ja, wacht, ik... Heel, ik woon in een hele mooie locatie. Ja. Ik kan dus naar Bergen kijken, ik kan naar Herpen kijken, ik kan naar Rabestijn kijken, Demedieten. Ik, zie die, ik, ik hoor natuurlijk, stom ook eigenlijk dat ik zei Groningen... want je hoort natuurlijk uh, sowieso dat je uit Brabant komt. Ja. Ik zie inderdaad 773 inwoners. Ja. Dat is echt heel klein. Dat is ook heel klein. Ja. Kijk, maar vaak is het zo, dat is mooi om te vertellen. ja Kijk, eh, als kind heb ik dus namelijk op school gezeten in Os... op een speciale school. Ja. Maar normaal bleef je gewoon hier op de school... en dan ging je soms wel eens eh, naar Os toe... Maar uh, wij hadden niks met, uh, met Ossenaren of met mensen uit Megen. Dat was vaak, uh, uh, ja, vechten en zo, hè. Oh, echt waar? Ja, ja, maar wij kwamen bijna nooit uit het dorp. Knokken in Os. Ja, alleen als het heel noodzakelijk was, maar bijvoorbeeld mensen uit Megen, dat is een heel klein stadje, ja. die kwamen dus in haar kermis en die werden dus gedronken, ja, dan was het vaak vechtpartijen. Oké. Okay. Of met voetballen, maar dat is nu allemaal voorbij. Ah, oh, oké. Okay. Kijk, we zijn... We zijn een beetje verstandiger geworden, we zitten nu ook in 2012, dus. Maar bijvoorbeeld mensen die dus uit Ravens zijn en die komen in herpen, daar is nog steeds bonje. Oh ja? daar gaan ze ja, nog steeds zo. van de op de vuist? Ja, ja. Maar wat, wat? onzin, Waar, waarom doen mensen dat nou weer? Ja, stommigheid. Ook geen maar... intelligentie, maar dat is gewoon stommigheid, dan hebben ze gedronken. En heb jij dat, dat vroeger vader. ook gedaan dan? Hm? Deed jij, jij er vroeger ook aan mee? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik ben, ah, okay. uh, ik ben geen vechter. Nee? Het heeft helemaal geen nut. Nee, dat kijk klopt. maar namelijk, Rabbestein is minder oud als Herpen. Ja. Kijk, en daarom, kijk Rabbestein was ook een stadje en dat zijn een beetje arrogante mensen. Oh. Ik heb er zelf bij het koor gezeten en dan zeggen ze tegen mij van, ah daar komt die Haarson ook weer aan. Ja nou, ik moet mijn bier ook betalen dus. <laughs> Ja, ik heb mijn woordje wel klaar, dus ik bedoel, dat ja. mag mij niet zoveel uit. Hey. Ik lig er niet wakker van. En, en, en hoe, hoe zit dat dan met, want jij zegt, ik heb een, een, een soort van buurman, dat is ook nog een soort familielid, maar daar heb ik geen contact mee, die negeer ik. Ja. ja en, en hoe is die familie van jou dan? Is dat heel nee, ver? Nou, ik heet, ik, heet namelijk met de, ik heet namelijk met mijn achternaam Van Tongeren. Ja. En een Van Tongeren, dus van mijn grootvaders kant, die is getrouwd dus met arts. Ja. En hij heet dus Ats, is okay. een naam. Dus okay. hij heet Ats van Tongeren. Aha, en, en, en wat heeft hij dan precies, want je zei hij drinkt en hij... Hij rookt heel veel. Hij rookt heel veel, ja, dan zou ik ook... <laughs> en, en dat is de reden waarom je hem niet zoveel ziet? Eh, nou, veertien eh, dagen geleden, toen was er een vuurwerk bij het klooster. Ja. En normaal gaat hij altijd heel vroeg naar bed. En toen stond hij bij de kerkmuur. En toen liep ik hem voorbij, ik zei ook helemaal niks. Nee. Toen begon hij mij uit te schellen voor eikel. Oh. Ja, nou, ik denk, ja, wij eh, zal ik doen, hem maar tegen aanslaan, maar ja, dan belt hij de politie. Tegen aanslaan? Ho, ho, ho, jij was niet van het vechten, hè? Ja, nee, nee, dat doe ik ook niet. Oh, ik okay. denk eerst wel na. Maar je dacht er wel aan? Ja, <lacht> ja, maar dan ben ik ook een Brabant <lacht> voor. Oh ja? ja? ja. Brabanten maar... zijn toch altijd zo lekker gemoedelijk? Ja, wel, dat zijn we ook wel, maar we zijn soms ook wel een beetje heet gebakend, toch? Oké. Okay. Ja, dat, gaat, dat zit in de genen, daar kunnen we gewoon niks aan doen. Kijk, ja, je... dat is wel lekker makkelijk, hè? Nee, nee, nee, nee, nee. Maar ik grijp ook niet in mijn schulp. Maar kijk, namelijk zo, als ik nou pr probeer zo goed, goed mogelijk Nederlands te praten, ja. en ik bel er zoiets mensen op, en dat gaat dan heel goed in het Nederlands, ja. en als het dan niet helemaal goed gaat, dan begin ik in mijn eigen dialect. Okay. En dan denken die mensen van, is die man boos? Nee, ik word nooit boos. Maar ik maak het dan wel duidelijk dat ik het met hen niet eens wel. En dat mag toch? En, en dan ga je in je eigen dialect praten? Ja. Oké. Okay. Doe de de eens. even kijken of ik je nog kan verstaan dan. Nou, uh, wij zeggen hier in het zeg je praten, wij zeggen praten. Praten. Praten. Ja, ik, ik heb in, uh, in Breda gestudeerd, dus ik, ik, ik ben een beetje Brabantse onderlegd. Ja, maar wij hebben wel veel andere woorden, hoor. Ah, Kijk, okay. als je bijvoorbeeld zegt in het Nederlands één boom, één ja. boom, wij zeggen en een bom en twee buren. Ah, natuurlijk. Dus dat is niet, dat is niet, dat, dat, dat kun je niet... Uh, ja, dat kun je niet leren. Dat kun het jij niet leren? Nee, dat kun je niet leren. <laughs> nee, ongelooflijk. Ja. Hey. Als je het heel goed zegt, je kunt het niet leren. Zo zeg ik het in mijn eigen dialect. Ja. En je bent er ook best trots op, hè, zo te horen. Ja, natuurlijk. Tuurlijk, ik blijf in een Brabander. Ja. En eentje uit Haren en niet uit, uh, niet uit Os of uh, hoe heet nee, dat nee, andere nee, dorp? Nee. Nee, nou, ik woon ook vlak bij Bergen Okay. Maar dat is, ook weer, dat, is, uh, dat is ook weer een heel ander dialect. Ja, precies. N niks niks waar... gaat boven haren, toch? hm Zo is het maar net. U? Ik zei, niks gaat boven haren, toch? Nou, ik zou liever in Bergen willen wonen, oh. maar ja, ik kan hier niet weg. Nou, <laughs> oh, la laat, laat het uw buren maar niet horen, anders wordt het de knokpartij daar uh, morgen. Ja, dat, nou, mijn buurvrouw heeft het wel ooit gezegd, maar die zei, blijf maar mooi naast mij wonen, ik heb nooit gelaf van jou. Dus, nee. Precies. En dat moet ook niet. Je moet, je moet uh, uh, naast elkaar staan en niet ja. tegenover elkaar. Nou. Dat, is het, dat is een levenswijsheid. Als je, maar, maar wat het vaak is, het is vaak ja Kijk, en daar maak je gewoon mee natuurlijk. Kijk, er wordt een haren ook... Ja, soms kinderen worden kinderen ook gepest. Maar dat is ook geen intelligentie, dat is ook gewoon domme grijt. ja Hé, hey, maar als je dat nou zegt hè, uh, buren moeten naast elkaar staan. Moet je dan niet ook gewoon even een keer een praatje maken met dat familielid? Uh, misschien, uh, misschien zit hij aan de problemen, joh. Ja, ja maar dat helpt toch niet. Dat heb ik wel eens ooit geprobeerd, dus dat lukt toch niet. Nee? Zeker weten? Nee, nee. Ja, dat weet ik zeker. Eén keer een kopje koffie misschien? Nou, <laughs> nee. Zullen we maar niet doen. <laughs> Oké. Okay. Hey, uh, u, u hebt dan in Breda gewoond? Nee, niet, niet gewoond. Wel gestudeerd aan de NHTV. Ja, ik gestudeerd. ja. ja. ja. En hoe beviel dat? Goed hoor. Ja, ik, ik hou wel van die Brabanters. Uh, ik vind het heel gezellig. Ja, maar, oh, wij, wij kunnen ook wel heel gezellig zijn. Ja. Zeker, tuurlijk, En, en ik, heb geen, ik heb geen knokpartijtje meegemaakt, moet ik zeggen. Nee, nee, nee, nee. Maar dat gebeurt, kijk, vaak gebeurt dit als mensen een beetje gedronken hebben. Ja. dan kriebelt het een beetje. Of, ja, precies. Uh, dat kan toch? Ja. Ja. Nee, ik, ik, ik kom zelf namelijk uit Rotterdam. en, uh, en uh, Rotterdam, ik zeg het al. <laughs> en uh, dat accent heb ik verder niet zorgen. En mensen in Breda vinden wel altijd heel snel dat je dan heel direct bent. Als je niet uit Brabant komt. Ja, maar dat is toch niet erg? Nee, vind ik ook niet. Maar dat, uh, dat werd mij altijd gezegd. Je bent zo direct. Kijk, je, mag, je kunt beter de waarheid zeggen. En gewoon zeggen, ik mag jou niet. Dan ben je eerlijk. In plaats van dat je me aanmoddert. Want dat is ook wel een beetje de Brabantse mentaliteit. Hè? Ja. Kijk, ik heb het van mijn vader geleerd. Ik zeg nee of ik zeg ja. Punt uit. Heel duidelijk. Nou, laten we daarmee afsluiten, meneer Van Tongeren. Dat is goed. Ik, ik, ik vond het. Uh... Ik, ik hoop dat ik iets aan de uitzending bij heb gedragen. Zeker weten. En uh, misschien krijgen we elkaar nog een keertje aan de telefoon. Nou, lijkt me leuk. Goeienacht. Ja. Oké, okay, goeienacht. Dag. Dag. Dat was meneer van Tongeren en daarvoor had ik Gerda uit Delft aan de telefoon. U kunt ook eventjes laten weten hoe u met uw buren omgaat. Spreekt u ze allemaal wel eens? Is er wel zo'n een wijkbarbecue? Of was dat vroeger wel zo en is het tegenwoordig helemaal anders? Is het niet meer gezellig? Of juist omgekeerd? U kunt het laten weten door te bellen naar 0800-1121. Dan gaan we er zo met elkaar over praten. Maar eerst eventjes muziek.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 Dat was uh, Jamie Faulkner met If It's Me. Um, ik uh, werd net uh, nog even gebeld door, uh, door, door een meneer. En die heet, uh, even goed kijken hoor. Die heet Wim Aarts En uh, die komt uit Ravenstein. En die wil uh, meneer van Tongeren even laten weten... dat hij uh, toch niet, uh, niet, uh, niet te veel moet zeggen over, uh, over haar uh, tegenover Ravenstein. En dat hij morgen wel eventjes uh, gaat bellen. Dus uh, meneer van Tongeren, nou, maak je borst maar nat. <laughs> ik, ik hoop niet dat het uitloopt op, uh, op alle dingen die we niet willen. Ehm. Um, we gaan het ook even wel over andere plaatsen, want Brabant is hartstikke leuk. Maar er is nog veel meer in Nederland. Uh, zo ook Haarlem. Ik heb aan de telefoon mevrouw Wukem. Wurkum, ja. Wurkum. In, uit Haarlem, ja. Inderdaad. Ik wilde even laten weten, wij hebben eigenlijk altijd heel goede contacten gehad met, uh, met buren. Ja. En hier in Haarlem dus ook nog steeds. Oké, okay. uh, en, en dat is altijd, uh, altijd zo geweest? Nooit problemen? Ja. nee. Oh. En als er iets is dat, dat het dus ook gezegd kan worden. Ik bedoel, als je goed met je buren op kan schieten, als er, er iets is wat je niet aanstaat, dat je het kan zeggen. Zoals? Nou, uh, ja, zo is nu ook een buurvrouw, dan, uh, zoals, <coughs> ik ben erg vaak wakker s'nachts. Dus nu zit ik ook achter de computer te de, klaven de, de klaverjassen. Yeah. Maar dat doe ik overdag ook wel eens. En dan kijkt ze voor het raam en dan loopt ze door. Ja, nou, vorige week ook zeg ik tegen de, uh, wat is dat nou voor onzin? Waarom zeg je niet even, Gorg, zullen we even een praatje maken? Ja. Ja, ja, eigenlijk heb je ook wel gelijk. Ik zeg, het is toch afgesproken als iets ziet, als het kan je het zeggen? Ja. Maar er kom, <coughs> mijn man, die heeft nogal een zware stem. En ik heb het idee dat zij, uh, ja, dan denkt dat hij dat boos is. Nou, dat is helemaal niet zo. Ja. Want, uh, uh, nou, vorige week vrijdag kwam ze... En toen was mijn man er niet, want die is nooit op vrijdag, die doet vrijwilligerswerk in, een, uh, in het archief. Hmm. Dus toen kwam ze. Ik zeg, uh, nou kom maar even in. Oh, mag het? Ik zeg, natuurlijk wel. Als het niet gelegen komt, dan zeggen we het wel. Oh, ja. ja, ik had het idee dat Jan het niet leuk vond als ik kwam. Ik zeg, ja hoor, dan zegt hij het wel als het niet gelegen komt. Ja, maar jij was ziek? Ja, ik zeg inderdaad, ik was ziek. Maar ik zeg, dan kan je het wel even binnenkomen. En anders kan je toch vragen: komt het gelegen? Oh ja. En dan was er dus een andere mevrouw uit de flat tegengekomen... Dat had ze gezegd... Mag jij wel binnenkomen wegwee? Nou, ze zegt, waarom zou je niet? Oh. Nou, ik werd niet binnengelaten. Nou, ik bedoel, het, dat is niet waar. Nee. En dat, dat vind ik niet leuk. Dus dat heb ik ronduit tegen haar gezegd. Nou, dan heb ik er verder niet meer gesproken. Oh. Maar uh, nou kan het best zijn dat ze nou morgen op de stoep staat... als mijn man er dus ook niet is... of dat ze gezien heeft dat mijn man weggegaan is... En, maar, nou wil ik dus even zeggen, is het nou om, omdat je mijn man liever niet spreekt? Zeg ja. het dan ronduit. En hoe zou het dan komen dat zij denkt dat, dat uw man haar niet wil spreken? Ja, ik weet het ook niet hoor. Want, uh, anders, het is altijd, als mijn man eens een keer, want haar man is tien jaar terug overleden... dus als er iets was, dan vroeg ze, goh, zou Jan dat kunnen maken... Ik zeg van, ja, dat kan ik wel, wil ik hem wel vragen, maar dat kan je toch zelf ook wel doen? Oh, ja, nou, dat was ook zo. Dus nou, dat is mijn man al heel gauw van eventjes zus of zo. En dan komt ze weer met een fles sherry of zo aan. Dus nou had mijn man ze wel tegen haar gezegd, Jannie, dat wil ik niet steeds. Geen fles sherry meer? Nee, dat is toch niet nodig? Maar dat was, was misschien gewoon een bedankje? <laughs> ja. Een vriendelijk gezicht is mooi genoeg. Ik kom een keer een bakje koffie drinken of zo. Maar uh, ik hoef niet altijd sharing of ik weet niet wat. Dus okay. nou, nou van de, uh, maar maar snapte zij dat dan wel? Want zij dacht misschien, nou dan geef ik een bedankje en dan zijn ze dan niet blij mee. Dat is ook gek. Nou ja, de, de, die week erop kwam ze dus met een uh, ruike bloemen voor mij. Oh, wat mooi. <laughs> nou, Dus ik ook, nou hartstikke leuk. Ja. Waar heb ik dat aan te danken. Nou ja, ik mag niet steeds een uh, fles seriose brengen voor Jan. Dus ik denk, dan breng ik jou maar een bloemetje. <laughs> nou, daar. En dat was dus, prima? Ja. Maar ik bedoel, nee hoor, het is hier uh, prima in orde. Oké, okay, maar wel dus af en toe dat er even wat uh, geroddeld wordt. Maar dat gaat u dan wel proberen recht te zetten. Ja, dat vind ik wel. Ja. En gaat u ook wel eens bij de, zelf bij de buur op de koffie? Of komen ze allemaal bij ja, u? Ja hoor. En uh, nou, in... in op, Oktober zeker is een buurtvrouw naast ons dus overleden. Nou, die woont hier net drie jaar. Ja. En uh, nou, komt die meneer ook nog wel eens een kopje koffie drinken. En dan moest ik uh, een paar weken terug naar het ziekenhuis. Maar, nou, mijn rug is zo slecht. Ja. Dus, en hij had al eens gezegd: als er iets is, want wij hebben zelf geen auto meer. dan uh, wil ik het best doen. Dus, nou, daar heeft hij me. Mij en mijn man naar het ziekenhuis gebracht, Nou is hij vlakbij. Ja. En hebben we weer opgebeld dat u komt halen. Ik zei, nou, dan ga je eventjes mee een kopje koffie drinken. Hé, hey, ja, gezellig. Hij zegt: want ja, het is nog niet zoals het wezen moet, hè? Als je een vrouw pas overleden is. Nee. Die, je komt in huis en het is zo stil. Dus ja, dat is ook gezellig. Wat leuk dat u dat als buur allemaal uh, met elkaar kunt delen. Dat is eigenlijk gewoon echt een soort ja, vriendschap. Dat is heel leuk. Ja hoor, echt leuk. Want ze zijn hier ook een paar keer naar de Chinees geweest, zo met mensen uit de flat die dat wilden. Ja. Maar ja, daar hadden wij helemaal geen behoefte aan. Nee. We hebben zelf kinderen en we gaan nog alles uit eten, dus daar hadden we geen behoefte aan. Nee. En worden ja, er ook wel eens andere dingen georganiseerd? Ja, de flat is drie jaar terug dus gerenoveerd. En toen, was het dus, toen alles klaar was, hebben ze een grote tent hier op het parkeerterrein neergezet. En dan was het een gezellige middag. Oké. Okay. Een soort, dus uh, soort straatfeest. Is leuk, hoor. En mijn man zit ook in de bewonerscommissie, ja hij is ook al 81 en ik ben 80, maar zo. Uh, ja, vrij, vrijwilligers moeten tegenwoordig uh, om en bij de 80 zijn, hè. Oh, oké. Okay. <laughs> <laughs> maar Zoals zo in het uh, verzorgingshuis en de kerkdienst om de 14 dagen, daar uh, doet mijn man dus ook nog, maar daar ben ik ondertussen mee gestopt. Ja. Dat heb ik ook 7 jaar gedaan, Ja, ja dat vind wel een, be een beetje vrije tijd mag ook wel op je 80ste. <laughs> Ja, ja, maar hij verzamelt ook postzegels, dus daar is hij ook uh, graag mee bezig. Ah ja. Hey, dus, uh, ja. En hoe zit het nou met, met uw buren? Uh, zijn er ook buren die u helemaal niet spreekt? Of die dan heel erg op zichzelf zijn? Of, uh... Ja, we, want uh, die buurman die dus dan wel op de koffie dan kwam, dat is uh, fantastisch goed. Maar die andere buren, buren, nou, er zijn veel jonger dan wij. Er we kunnen wel kinderen van ons zijn. En die zijn erg gesloten. Oké. Okay. En, en nou, bent u daar natuurlijk... wel zelf een keertje langs gaan dan om u voor te stellen? Ja, ze zijn ook wel eens een keer hier geweest en wij zijn er een keertje daar. Ja. Maar vier jaar terug zeker zijn ze getrouwd, want ze woonden samen. Ja. Maar uh, dat hebben we eigenlijk van anderen gehoord, terwijl het onze naaste buren zijn. Dat ze, dat ze getrouwd waren? Ja. Ja. Dus, uh, nou, ja, vorig jaar zeker, toen werden de bloemen bezorgd, maar ja, zij werken ook allebei nog. Dus ja, dan bellen ze bij ons aan, mogen we het hier afgeven, ja hoor. Dus toen, nou, drie prachtige ruikersbloemen. Ja. En zij hadden dus een briefje door de deur gehad. En toen later kwam hij het ophalen. Ja. En uh, ik zeg, zo, ik wil ze best houden. Ja, hij zegt, toen komt, we waren drie jaar getrouwd. Nou, toen heb ik niet gezegd, ja, dat heb ik ook achteraf gehoord. Maar ik vond het niet leuk. Nee, wat had eigenlijk wel eventjes zoals buurvrouw wel de hoed gesteld hè, willen worden van zo'n bruid Ja, u had wel eventjes kunnen zeggen van, uh, nou, uh, wij gaan uh, trouwen. Ja. Is, is, dat wat, da uh, is, is dat misschien ook iets wat verandert? Dat, dat, dat jongere mensen wat minder gewenst om veel meer buren om te gaan? Ja, dat is het ook wel hoor. Ja, dat is zeker wel. Maar ik bedoel, hij had eerder samen gewoond met een uh, andere vrouw en dat is toen overgegaan. Maar toen die samen woonde, zij hadden twee katten en wij hadden een kat. Dus het was altijd als wij er niet waren passen ze op onze kat en andersom. Oh, oké. Okay. Dus u, u kende hem eigenlijk al langer. Uitge... Die liefde is overgegaan en de katten zijn de deur uit gegaan. Ja. Dus, uh, en uh, nou ja... Dus zeg, als er uh, voor de post iets is, dat is ook wel eens andersom, ja. dat voor ons de post is of dat de post verkeerd bezorgd is, hè? Ja. dat heb je allemaal wel eens een keertje. Precies. Maar, uh, en, want hij is buschauffeur, dus ik bedoel, hij is echt geen mensenschuw. Nee. Had in elkaar spreken, is het is echt uh, leuk en gezellig hoor. Ja. maar het zou wel wat vaker mogen van u. Ja, je komt makkelijk eventjes, uh, want nu zeggen ze dus wel als ze met vakantie gaan. Ja. Hé, hey, mevrouw, mevrouw uh, uh, uh, Wurkum, uh, wanneer slaapt u eigenlijk? Want u, het is nu kwart voor vier en uh, u zegt, nou, we doen ook nog vrijwilligerswerk nou, ik, en zo. <laughs> ja, maar komt, ik, ik slaap dan een uur, anderhalf en dan ben ik weer klaarwakker. Uh, wacht eventjes, een uur? Dan lag ik net het programma te luisteren en toen denk ik, goh, ik kan er eigenlijk net zo goed uitgaan. Ik had dorst, dus ik heb net een glasje drinken. <laughs> En hier heb ik dus ook radio. Ja. En weet je wat, is, anders wordt mijn man. Er, nou, die wordt niet direct wakker hoor. Want die heeft een gehoorapparaat, dus dat heb je in bed niet, uh, niet erin natuurlijk. Dus nee. hij hoort nooit als dus ik de radio aan heb. Ah, oh, oké. Okay. En u luistert altijd s'nachts naar radio 1? Ik heb altijd, ja, ik heb altijd uh, radio op radio 1 staan. Oké, okay, terwijl u mag gewoon en... lekker liggen te slapen? <laughs> ja, <laughs> en zo is nu ook. Ik bedoel dan. Uh, nou, straks, als je dan wakker wordt, dan ik ik zeggen... Nou, ik heb een leuk gesprek gehad bij de EO. Oh, <lacht> en ik heb ook wel vaker gebeld. Ik geloof dat jullie dat programma eigenlijk niet hebben. Dat je kunt bellen, dat je, want dat is ook een ander telefoonnummer. Ja, okay. Als je nou zegt, dan, dan zou ik het nog weten. Maar dan heb ik heb ook wel eens dat je zegt van... Hè, ik zou eventjes graag met iemand willen praten. Ja, nou, nou en vannacht belt. kon dat gewoon. Ja, dan kon dat gewoon. <lacht> Wat fijn. En maar, Zegt u nou dat u maar anderhalf uur per nacht slaapt? Nee hoor, want ik ga straks wel weer een poosje naar bed. Oké. Okay. Ik blijf nou niet op. Maar het is ook wel eens geweest. En dan was het. Uh, ja, wil degene die nu op is, eens bellen waarom die op is? Ja, ja, ja. En. Uh, dus nou ja, die, toen belden ze dan terug als ze een praatje wilden. Ik meen dat dat van de Avro van de toen was. Ah, oh, oké. Okay. En, ja, uh, en waar was u daarmee mee bezig? Ja. Ik zeg, oh, ik uh, spaar uh, geboortekaartjes en die was ik aan het inplakken. Oh. Zulke dingen, hè? Okay. En toen, is een keertje van. Uh, ja, oh, ik sta te strijken, te strijken. Dan was het ook om een uur of half drie. Ja. Dat is toch geen tijd? Ik zei, nou ja, ik ben toch wakker. Ja. En toen was het uh, zomer. U, u bent ik nog een bezig ook... bijtje, hoor, op uw, op uw leeftijd? <laughs> ja, nou, ik, uh, ik heb ook wel eens uh, ramenstallopen midden in de nacht. Oh, echt waar? Ach, ja, hoor. Ja, dat zeg ik. Ik kan erg slecht tegen de warmte. Okay. Dus dan zomers, als het overdag dan, ja, het, is, het gebeurt hier niet zo erg vaak dat het erg warm is. Maar dan, uh, nou, s'nachts dan, uh, oh, dan was ik alweer klaar. <laughs> en we houden allebei van fietsen. Dus we konden wel lekker fietsen. Kijk. Mevrouw en... Werkum, mevrouw ik, ik ga u bedanken. <laughs> <Dat is het. laughs> ik, ik vond het erg, uh, erg gezellig om eventjes met u te kletsen over, uh, over uw buren. Ja, misschien tot wezen hoor. Lijkt me gezellig. Ja. Fijne nacht. Ja, en en goed aan uw man als hij wakker wordt. Ja, ik ga het doen hoor. Ja, <laughs> Oké, okay, ja. tot ziens. Dat was uh, mevrouw Wurken uit, uit Haarlem. Waar het dus uh, erg gezellig is en burencontact uh, eigenlijk gewoon heel normaal is. Uh, ik heb ook nog uh, een, uh, een uh, andere iemand aan de telefoon. Dat is Timo uit Den Haag. Timo, goeienacht. Ja, goeienacht mensen. met Timo. Hoe is dat daar in Den Haag, het, uh, het burencontact? Uh, nou, ik kan alleen voor mezelf spreken. Ja. Ik woon op een, op een partiekwoning. Uh, en dat is een partiek. Ken je een partiekwoning, weet je wat het is? Ja, zoiets zo waar je uh, gewoon met, met een klein trappetje en dan zitten er meerdere deuren in, toch? Of niet? Ja, inderdaad. Je hebt een centrale ja. hal met een traphuis. Ja. En op iedere verdieping heb je dan in dit geval twee deuren, voordeuren van een woning, die naar links en naar rechts uitlopen. Mm -hmm. En ik vond, ik vond het wel grappig. Ik zou ook niet, niet graag in een ander type woning willen wonen, omdat je dus, zeg maar, hier toch iedereen tegenkomt. Ja. En uh, als je, zeg maar, groter zou wonen, heb, je meer, heb, je, heb ik het idee dat je dan de mensen die goed liggen, dat je die dan, zeg maar, gaat opzoeken en de mensen die niet goed liggen gaat negeren. Ja. En acht is precies groot genoeg, zeg maar, of klein genoeg, dat je niemand kan negeren. Precies. En dat vind ik wel bijzonder prettig, want uh, ja, ik heb ook, zeg maar, ik ben op christelijke school geweest, dus ook christelijke achtergrond, zeg maar. Mm -hmm. Ik kan niet zeggen dat ik christen ben. Ik weet niet wanneer je trouwens kan zeggen dat je christen bent. Volgens mij gaat God erover, maar goed. Ja. Maar, maar je zou zeggen: heb je naasten lief? Dat, dat heb ik wel onthouden vroeger. Ja. En daar hoort ook je buurman bij? Nou ja, ik heb vroeger altijd als kind, zeg maar, toen ik dat voor het eerst las of hoorde. had ik altijd het idee: je naasten, dat zijn degenen die naast je staan. Dus gewoon letterlijk. Of ja, naast je wonen, in moet, dit geval. Ik moet er misschien ook bij zeggen dat ik uh, zeg maar een aantal jaar geleden, pas vrij laat, uh, een diagnose van asperger heb gekregen. Dus dat is een vorm van autisme. Ja. Ik wil wel eens dingen letterlijk nemen, zeg maar. Oké. Okay. En, en, en merk je daar ook iets van in, in, in burencontact? Dat mensen misschien moeite hebben, of dat jij moeite hebt met contact met buren? Nou, ik, ja, ik ben niet goed in intensieve contacten, zeg maar. Oké. Okay. Dus als ik, als ik, ik, ik heb vaak de neiging om te afstaanheren. En om die te gaan, zeg maar, en dat kan soms, heb ik het idee dan wel eens, op mensen een soort van destabiliserende werking hebben. Zo, wat een woord, hè? Ja, vooral mensen die op hun gevoel leven, zeg maar. Als je dan echt aan de fundamenten van hun overtuigingen gaat lopen praten. Ja, terwijl zij misschien gewoon lekker even een luchtig praatje willen. Ja. En, en dan begint Timo weer over, over de zin van het leven. Nou ja, ik probeer dat voorzichtig te doen altijd. Ja. Als je het idee hebt dat je mensen onge zich ongemakkelijk gaat voelen, probeer ik wel terug te... Maar ja, soms ben ik ook te enthousiast of, of uh, ja, zie ik gewoon niet zeg maar, de nuances van iemands uitdrukkingen. Sommige mensen vertonen ook geen uitdrukkingen, dus dan is het helemaal moeilijk lezen. Die hebben een masker op dan. Ja. Dan kan je wel eens misgaan. Dat is ook lastig. Ik, ik heb wel eens een, uh, ik heb een boekje gelezen. Uh, dat ging, en dat werd dan geschreven uit het perspectief van iemand die een vorm van autisme had. Over een kind geloof ik. En dat, iets over een dode hond was de titel van het boek Ik weet niet of je het kent. En dan gaat dan ook op een gegeven moment, schrijft hij dan in een schriftje, schrijft hij gezichten op. Of dan tekent hij gezichtjes met een, uh, allemaal verschillende gezichtsuitdrukkingen. En dan met de betekenis daarvan. Oh, ik heb wel laatst een, bij de psycholoog heb ik een poster gezien met allemaal gezichtsuitdrukkingen en daaronder wat het betekent. Ja, en, en, en die persoon ging dan als, als die bijvoorbeeld uh, door de buurt liep en, uh, en had dan een praatje met iemand e en ging hij het, het papiertje erbij houden zodat hij, en dan ging hij kijken, even kijken hoor. Hoe ziet dat gezicht eruit? Oké, okay. nou, diegene is boos of diegene is vriendelijk. Ja, nou, zo, zo erg is het <laughs> nou ook weer niet. Nee, dat... Maar nou, wat, ik, wat ik wel had toen ik een keer getest werd... en dan moest je bij plaatjes moest je emoties schrijven, zeg maar. Ja. En toen had ik bij ieder plaatje had ik wel drie of vier emoties. En achteraf bleek dat die oefening bedoeld was... om bij ieder plaatje één emotie te schrijven. Dus ja, Oké. Okay. zeg maar, het, het, het is bij mij wat uh, minder... Uh, ...in vakjes, zeg maar. Zitten we wat minder in vakjes. Oké, okay, jij denkt wat breder? Nou, het gevoelsspectrum is gewoon wat grover misschien. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Oké, okay, maar ja, heb je maar. dan, uh, even nog terug naar die buren. Ja, buren... ...heb je dan regelmatig contact met buren? En hoe is dat contact dan? Nou ja, die buurvrouw die vlak naast mij woont, die is heel uitnodigend... ...maar die is uitnodigend naar iedereen. Dus ja, daar kom ik dan ook makkelijk binnen, zeg maar. Mm -hmm. Maar ook andere buren, ja, ieder op zijn manier. Zeg maar, ik dring me nooit op, dus ik, ik zoek nooit als eerste contact. Maar als iemand een hand uitsteekt, neem ik hem aan. Oké. Okay. En dan is het, zeg maar, wel de, de gang open, als het ware. Dus als iemand, zeg maar, contact heeft gemaakt, dan is de gang open. Want dat betekent dat iemand in ieder geval geen hekelijn heeft. Ja. Dat is toch wel een belangrijke voorwaarde om, om zeg maar, zonder misverstand door het leven heen te komen. Mm -hmm. En ja, dan heb, als ik dan, zeg maar, het gepast voelt of vind dat ik contact met iemand zoek op een bepaald punt... of een, op een interessegebied of op een, uh, ja, situationeel... Ja. Dan, dan voel ik me vrij om naartoe te gaan. En als ik dan merk dat het uh, moeilijk valt, dan uh, neem ik weer wat meer afstand. En als ik merk dat het makkelijk valt, dan zal ik ook sneller... Uh, zeg maar weer contact zoeken. Maar je zou zelf nooit de eerste stap zetten om kennis te maken met een nieuwe buurman bijvoorbeeld? Nee, omdat, omdat ja, je weet nooit hoe mensen zeg maar, oordelen. Dus ik laat mensen gewoon vrij in een oordeel over mij. En als ze, da als ze dan door dat oordeel geen behoefte hebben aan contact. Ja, ik, ik ga zelf altijd van het idee. Als ik in jouw schoenen had gestaan toen je geboren werd, was ik jou geweest. Dus ik, ik ga er maar vanuit dat je... Zeg maar, allemaal gelijk begint als soort blanco en dat je dan uit elkaar groeit of ja. soort van. Maar en als je dan... stel dat iedereen zoals jij erin zou staan, dan zou dus niemand daar contact met elkaar zoeken. Sorry, dan zou niemand. Nee, nee, nee. Klopt. Nou ja, goed, goed. Ja, nee, niet moeilijk. Ja. Maar goed, dat is niet het geval. Het is dus ergens. En hebben jullie ook als bijvoorbeeld zo'n, zo nou hoe zou je dat noemen, een portiek barbecue? Of een, of een straatfeest, nou, of weet ik wat. Het is wel wat? zo dat er dat af en toe buren, zeg maar, de buren van het partiek hiernaast. Maar daarom moet ik me in de regel helemaal niet mee met het partiek hiernaast. Ik, ik voel me verantwoordelijk voor mijn eigen partiek, zeg maar. Oké. Okay. Dat is ook overzichtelijk dan. Ja. Maar de buren van het partiek hiernaast die zijn wat actiever in de, in de wijk. En die hebben wel zo'n een barbecue georganiseerd of een straatfeest. Maar ik voel, en ook met oud en nieuw bijvoorbeeld, als iedereen in de straat op gaat. Ja. Maar ik voel me dan heel ongemakkelijk, zeg maar. Het is als het ware, ja, zwemmen zonder. Uh, zonder baantjes of zo, dan weet dan, dan je, dan te veel, te, ja. te veel vrijheid. Wat dan weer te maken heeft waarschijnlijk met, met jouw asperger? Nou ja, je kan geen keuze meer maken, je kan niet meer beredeneren wat je moet doen dan. En ik, ik, kan, ik functioneer het beste in een op één contact. Oké. Okay. En dan, dan heb ik soms zeg maar een periode, dan loop ik bij iemand de deur plat. Ja. Zelfs met jou bijvoorbeeld. Jep. <laughs> je belt bijna elke nacht. Ja, en dan, dat is een soort beurs of zo, totdat het een keer misgaat of dat het over is, zeg maar. Maar ja, je staat iedere keer nieuwe vragen, dus iedere keer komen er weer nieuwe gedachten boven. Dus... Yep. Maar goed, op een gegeven moment, als het, als het zeg maar ophoudt, dan, dan ja, kan het soms jaren weer helemaal stil liggen. Ja. Ik vind het niet erg hoor, Timo ik vind het wel gezellig. Nee, je bent ook bijzonder frismoedig vandaag, vind ik. Frismoedig? Ja, je klinkt zo frismoedig, ja. Oké, okay. nou, ik, ik, ik heb iets langer geslapen dan normaal gesproken. Dat komt dan weer omdat ik morgenochtend moet ik eigenlijk gelijk weer om kwart voor negen ergens zijn. Ja. Dus ik dacht, uh, misschien ben ik iets, uh, iets uh, gewoon uh, wakkerder dan normaal. Ja, misschien onderaan. komt het ook door de Koninginnen, in de dag hoor, als iedereen ja. blij is. Ik word ook altijd heel blij van blije mensen. Sommige mensen zijn dan, dat is weer zo contradictoire. Maar sommige mensen zijn juist weer niet blij als jij blij wordt omdat zij blij zijn. En dat vind ik heel lastig. Maar de meeste mensen zijn gewoon... Als jij, blij, als jij blij wordt van dat zij blij zijn, dan vinden ze, zijn ze daar ook blij om. Zo, Timo. Die is diep. Dat is een beetje, als ik denk wat jij denkt dat ik denk, dan denk jij wat ik denk dat jij denkt. Nee, maar sommige <laughs> mensen, sommige mensen die hebben het idee, als, als jij blij bent of zo, dat zij dan minder blij zijn ja. of zo. Ja, ja ik, ik je snap je wat je wil. Het was een beetje de, de tweede beller van vannacht, die zei, bijvoorbeeld, ja, ik kan er gewoon niet tegen dat kunnen gedrag dat iedereen maar op straat blij loopt te zijn. Daar heb ik dan juist helemaal geen behoefte aan. Ja, maar dat is meer omdat er, omdat er geen logica achter zit. En, en ja, het, het puur opgaan in de emotionele zeg maar, aanwezigheid van de massa... dat heeft natuurlijk ook negatieve connotaties. Dat kan ook heel gevaarlijk zijn in die zin. Ja, precies. Dus ik begrijp wel dat er zijn reserves daarin en dat je gewoon zelf moet blijven nadenken. Ja, dat zeker. Ja. En ik heb geen vlag opgehangen, uh, ja, nou, ten eerste vanwege de kost natuurlijk, maar ook omdat het geen traditie is in mijn familie, maar ook omdat het, ik, ik weet niet of je de vorige keer nog weet, maar die ramen van de glazen was, hè? Ja, ja. Maar dat zou momenteel ook een beetje een vlag op hun modderscheid zijn. Oké. Okay. <laughs> dat vond ik wel een goede grap. Ik denk, maak hem even Nou, la laten we daarmee afsluiten, Timo. Is goed. De grap van Timo. Da dankjewel voor jouw Belletje, weer. <laughs> Oké. Okay. En fijne nacht, hè? Ja, ik Oké, ze. Oké, okay, dankjewel. Uh, ik heb nog ruimte voor één uh, zo zometeen. Even kort, dus wilt u nog praten over buren... dan kunt u nog even bijna 0800-121. Nadat we hebben geluisterd naar één van mijn uh, lievelingsnummers. Do you know the way to San Jose?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 Pack your car and ride right away I got lots of parking cars and pumping gas I've got lots of friends in San Jose You know the way to San Jose. Ook uh, gecoverd door Treintje Oosterhuis uh, op een van haar laatste albums met die gitarist. Uh, ik weet even niet precies meer zijn naam. Ook een hele mooie versie. Ik, uh, ik hou het van dat nummer. We hebben het vannacht over uh, buren en dat uh, duurt nog 1 minuut en uh, 23 seconden. En Hans. Ja, goed, heb ik... goed, Ja, ja, ik heb aan de lijn. Jij zegt, jij zit in de Vereniging van Eigenaren. Ja, bij jou de, in de buurt. De vereniging... Ja, Je hebt een Vereniging van Eigenaren je appartement hebt gekocht bij de Makroautomatische Deel van de Vereniging van Eigenaren. En Ik ben, ben een bestuurslid geweest en ook uh, voor uh, technisch beheer, klein technisch onderhoud. Dan heb je automatisch heb je toch contact met de buren, want je hebt toch een gemeenschap belang met elkaar. Ja, en, uh, en jij gaf net, hè, want we hebben eigenlijk maar heel korte tijd uh, nog geen minuut bij mij. Je gaf net één mooie tip en dat vond ik wel mooi om mee af te sluiten. En dat had iets te maken met je eigen instelling. Ja, het is uh, op de openheid. Naar nou, toe als je klink, uh, uh, mensen aankijkt en je maakt een praatje. En je gaat een beetje afstof dat die mensen gedachten goed is, dan heb je automatisch dat je toch een gesprek hebt. Maar dan is je van een openheid naar andere mensen toe. Ja. En uh, we hebben vandaag een camping gesproken in Limburg voor, voor uh, de, uh, vanaf de Remelvaart tot uh, naar de Pinkster. En dan maak je gelijk contact met de mensen. En dan heb je gelijk uh, heb je weer leuk contact. Dus dat is ook wat je zelf voor je, je eigen open stelt. Ja. En, uh, en, en dat camping je zorgen, dan kom je eraan en dan word je meestal even geholpen. En dat is voor, toch wat uh, voor u ben ik ben nog 40 jaar onderweg aan uh, Japan. Ik, ik, ik, ik moet stoppen, Hans, want het, uh, het journaal ja. komt eraan. Maar dankjewel ja. nog even snel voor jouw tip over burenhouding. Ja, en blijf je jezelf geloven. Dankjewel. Jo.